Goedemiddag van harte, welkom bij Dit is de Dag. Vandaag wat eerder dan u van ons gewend bent, maar dat heeft alles te maken met het debat in de Tweede Kamer. Om twee uur legt premier Rutte een verklaring af over de val van zijn kabinet. Naast mij zit gedurende deze hele uitzending Lucella Carrasso van het Radio 1 Journaal om verslag te doen van dat debat. Dank je, Elsbeth. Je zei het al, het begint bijna. Wilma Borgman in Den Haag volgt het debat voor u. Uh, Wilma, Rutte is inmiddels in de Kamer gekomen. Het zal niet zijn lekkerste moment worden, zo, denk ik. Nee, dat heeft hij wel eens anders meegemaakt. Uh, Rutte zal om de oren worden geslagen met deze kabinetscrisis. met wat hij uit zijn handen heeft laten vallen volgens de oppositie. Uh, het VVD-mantra is natuurlijk orde op zaken stellen... maar dat is niet helemaal gelukt, kun je wel vaststellen. Uh, heel opvallend vond ik, Lucella, de grootste oppositiepartij... Diederik Samsman van de PvdA die kiest vandaag een heel opvallende toon. Bijna een beetje als premier, kun je wel zeggen. Door, um, hij maakte vanochtend een manoeuvre over de verkiezingsdatum. He, er was gisteren nogal wat gedoe en wat, wat oneenigheid uh, in de Tweede Kamer... over wanneer die verkiezingen zouden moeten worden gehouden. Uh, Samson zegt nu, er is eenheid nodig. Laten we maar geen ruzie meer maken over die uh, verkiezingsdatum. Als de bezwaren zijn tegen 27 juni... dan moet het maar in september over de schaduw heen springen. <laughs> en uh, zo zal de PvdA zich ook in het debat opstellen niet al te veel terugkijken naar het verleden... en vooral kijken naar uh, wat er wel moet gebeuren. En dat is een uh, bewuste electorale strategie, als ik jou zo beluister? Dat lijkt me wel. Ja, en um, dat debat, de angel is eruit he, qua verkiezingsdatum. Ja. Waar Door verwacht die je dat ze van nog... de PvdA, want Nu is er dus een Kamermeerderheid die zich neerlegt bij een verkiezingsdatum, zo in de eerste helft van september. Ja, en waar verwacht je dat nog wel uh, flink over uh, gevochten zal worden in het debat? Ja, de vraag is hoe het verder moet. Want um, er moet toch voor aanstaande maandag een voorstel naar Brussel. Een voorstel op basis waarvan Brussel het vertrouwen heeft dat er in Nederland ook op een goede manier de financiële problemen worden uh, aangepakt. Gepakt. En nu de angel over de verkiezingsdatum uit het debat is... hebben ze de tijd om daarnaar te kijken. En wat er ook nog moet gebeuren, is dat er wordt gekeken naar... Um, welke, onderwerpen nog wel, welke onderwerpen uit het kabinetsbeleid nog wel... door deze Kamer kunnen worden gesteund en welke niet. Er moet een lijstje komen van onderwerpen... die controversieel verklaard zijn, zoals dat heet. Dus er moet nog van alles uh, ge geregeld worden in dit debat. En als je kijkt naar de volgorde van sprekers, hoe hebben ze het uh, opgebouwd vanmiddag? Het is anders dan uh, gebruikelijk. Bij gewone debatten begint eerst de grootste oppositiepartij... en dan de grootste coalitiepartij. Dus in een normaal debat zou het eerst het woord zijn aan Dirk Samson van de Partij van de Arbeid. Dat hebben ze uh, anders gedaan. In deze demissionaire status van het kabinet begint de grootste fractie. Dus uh, Stef Blok is als eerste aan het woord. Die hebben we de laatste dagen ook niet echt uh, gehoord sinds zondag. Dus die mag als eerste uh, zijn verhaal houden. En uh, daarna is het uh, de beurt aan Samson. Dus zo wordt op grootte van fracties de sprekerslijst verder afgewerkt. Ja, en eerst uh, het woord natuurlijk aan premier Rutte. Ik stel voor dat we luisteren naar het debat. Ik stel voor om daarna een debat te houden over de afgelegde verklaring... met spreektijden van 10 minuten voor VVD, PvdA, PVV en CDA... 7 minuten voor SP, GroenLinks en D66... Vijf minuten voor ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren... en de helft daarvan voor het he lid Brinkman. Interrupties tijdens de verklaring van de minister-president... zal ik niet toestaan. Ik stel voor om uh, de stemmingen van middag te verplaatsen naar donderdag... en geen vragenuur te houden. En tenslotte stel ik voor om de aangemelde on onderwerpen... voor de regeling van werkzaamheden te verplaatsen naar de regeling van morgen... En mochten natuurlijk na aanleiding van de vergadering van vanmiddag nog reden zijn bestemmen... dan kunnen we dat altijd nog. Dan hoor ik dat als u daar behoefte aan zou hebben. En dan geef ik nu het woord aan de minister-president. Dank u. Mevrouw de voorzitter. Gistermiddag heb ik de in het ontslag aangeboden van alle ministers en staatssecretarissen. Dat was onvermijdelijk nadat zaterdag jongsleden de gesprekken in het Katshuis over noodzakelijke maatregelen op financieel-economisch terrein waren mislukt. Na zeven weken van intensieve gesprekken leek het uiteindelijk niet mogelijk een gezamenlijk antwoord te formuleren op de grote vragen waar Nederland voor staat. Helaas besloot dus een van de partijen aan tafel op het laatste moment geen steun te willen geven aan het pakket dat op een haar na was uitonderhandeld. En daarmee ontviel de basis aan de politieke samenwerking... tussen de coalitiepartijen en de gedoogpartner. Het kabinet heeft hierin reden gezien voor ontslag... omdat er onvoldoende zekerheid is... dat de uitvoering van het regeerakkoord voldoende parlementaire steun krijgt. Het kabinet betreurt deze ontwikkeling zeer. We zijn in gesprekken ingegaan met de bedoeling... onder moeilijke omstandigheden te doen wat goed is voor Nederland... En stilstand is niet goed voor Nederland. De noodzaak om maatregelen te treffen... is na zaterdag immers niet anders of minder geworden. Daarvoor zijn de problemen te ernstig. De economie hapert. De werkgelegenheid staat onder druk. En de staatsschuld groeit sneller dan we ons kunnen veroorloven. Dat zijn de feiten. En daarvoor kan niemand weglopen. Ondertussen sta ik hier, zoals ik ook zaterdag al zei, zonder pretenties. Het woord is nu aan de Kamer en straks aan de kiezer... zoals dat hoort in ons democratisch bestel. Tegelijkertijd sta ik hier wel met de hoop dat partijen in deze Kamer bereid zijn... om in de komende tijd samen met het kabinet te doen wat nodig is om Nederland... op een verantwoorde manier door deze moeilijke economische omstandigheden te loodsen. In het belang van Nederland en de Nederlandse bevolking. Het kabinet gaat graag daarover met uw Kamer in debat. Dank u wel. Dank u wel. Ik denk niet dat het nodig is dat u... Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, een, een korte verklaring van Rutte. Net als zaterdag stelt hij zich bescheiden op hè, richting de Kamer. Ja, hoeveel keus heeft hij als uh, demissionair premier van een minderheidskabinet? Ja, hoe stond hij erbij fysiek? Wat viel jou op? Ja, ja, nou ja, dat is moeilijk om in zijn hoofd te kijken. Hij is uh, normaal nogal uh, laconiek en, en, en uh, optimistisch en vrolijk. Maar hij moest nu toch eerst een slokje water nemen voor hij begint. Goed, nou, zijn verklaring zit erop. Stef Blok van de VVD komt nu als eerste aan het woord. Ik stel voor, Wilma, dat wij straks bij jou terugkomen. En Elsbet, uh, tijd voor jouw gasten. Ja. Radio 1. Dit is de dag. Met een viertal gasten gaan we praten over het debat... wat gaande is in de Kamer over de verklaring van premier Rutte. En die gasten, dat zijn Rita Verdonk. Ja, mevrouw Verdonk, goedemiddag. Goedemiddag. Ooit zat u daar zelf. Ja, als ik het zo zie, dan mis ik ook wel een beetje de spanning. Enig gevoel, uh, enig idee hoe, hoe Geert Wilders zich voelt nu. Uh, nou, naar, want die weet al dat hij uh, iedereen over zich heen gaat krijgen vanmiddag. Dus uh, dat wordt een heel naar debat voor hem. Ja, hij zit daar niet ontspannen. Nee, dat, uh, ja. dat kun je wel aan dus... zien. Andere gast naast u, Jaap Smit van het CNV. Goedemiddag, meneer Smit. Goedemiddag. Ja, uh, CNV, CDA, enigszins verbonden. CNV uh, met name. Ja. ja, CDA heeft geen leider? Nee, nog niet. Nog niet. Moet dat heel snel? <laughs> nee, dat, dat, en wie moet dat, dat, het dat worden? Vindt iedereen... <laughs> Dat maakt het partijbestuur uit. Ik heb geen flauw idee. Er worden een paar namen genoemd. Verder is hier ook uh, historicus Wim Berkelaar. Hij is vanmiddag sidekick en maakt een paar korte uitstapjes naar het verleden. Wim, jij ook welkom. In Den Haag, Roger van Boksel. Van Goedemiddag. De eerste Kamerfractie van D66. Goedemiddag. Wat, wat verwacht u van het debat? Nou, er zullen wat uh, achteromkijken debat uh, plaatsvinden. Maar ik vind het allerbelangrijkste wat gaat er nu de komende weken uh, maanden gebeuren. Dus het moet wat mij betreft zo snel mogelijk gaan om... Uh, hoe brengen we dit land verder? En niet te veel terugblikken op wat er nou allemaal nou, mis is gegaan. Het, het heeft geen zin. Hè? Oude koeien uit sloot. Iedereen heeft het kunnen zien. Uh, zeven weken verloren. Uh, klaar. Uh, Rutte legt verantwoording af. En vervolgens moet gewoon de vraag aan de orde zijn. Wanneer verkiezingen? En uh, zo snel mogelijk uh, het land uh, economisch uh, en ook sociaal op orde krijgen. Ja, bij u in Den Haag zit PvdA Eerste Kamervoorzitter van de Partij van de Arbeid. Dus Marleen Bart, goedemiddag mevrouw Bart. Goedemiddag. Ja, Verkiezingen na de zomer, dankzij de Partij van de Arbeid. Hè? Ja. Ja, ja. En ik begreep dat u eigenlijk liever in juni al verkiezingen had gezien. Nou nee, we hadden als partij, uh, was het onze voorkeur geweest... Uh, om voor de zomer nog verkiezingen te hebben. Het is precies wat de heer Van Bokstel zegt. Uh, we moeten nu proberen zo snel mogelijk het land... economisch en sociaal weer op orde te krijgen. Na deze nou ja, anderhalf jaar verloren tijd, laten we daar maar op afmaken. Um, en ja, dan was het eigenlijk beter geweest als we voor de zomer nog verkiezingen zouden hebben gehad. Dan had namelijk in de zomer, na een hele korte, snelle kabinetformatie wat ons betreft, een volledig missionair kabinet een volwaardige begroting kunnen opstellen voor de jaren 2013 en verder. Ja. He, want het katshuis ging alleen over 2013. Maar om het vertrouwen van de financiële markt in Nederland terug te krijgen, moeten we ook kijken naar de wat langere termijn. Maar goed, wij hebben ook gezien dat maar een hele krappe meerderheid... van de Tweede Kamer voor die verkiezingen, voor de zomer was. Nogmaals, wij vonden dat voor Nederland eigenlijk beter. Hm. Maar tegelijkertijd moet je ook zeggen... Um, het, wij hebben dit kabinet heel vaak verweten... dat men met de helft plus één in het parlement van alles er doorheen brandde... en niet wilde luisteren naar de grootst mogelijke ja, en, en dat wilt u niet op Zo weten. willen wij het land niet besturen. Oh, okay. Wij zijn op zoek naar breed draagvlak. En dat gaan we niet moeilijk doen nee, oh, okay. over de datum van prins. Met u vier ga ik praten. Maar uh, we hebben ook nog een gedicht. Dat is tegen het einde van deze uitzending te horen. En u kunt als luisteraar natuurlijk ook reageren. Dat kan via de website, dit is de dag.nu, of via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag d Laten we eerst eens even gaan uh, praten over wat we heel kort net gehoord hebben... namelijk de klaring van de minister-president. Meneer Van Bokstel, was die nou heel kort of is het altijd zo kort? Nou, hij was volgens mij nu heel kort. Ja. Uh, uh, meestal dan, uh, wordt er iets uitgebreidere uh, verantwoording afgelegd... maar nu was het heel kort en uh, dat past ook wel bij Rutte. Ik denk dat hij... Uh, Hetzelfde erin zit als net mevrouw Bart en ik ook zeiden van... Uh, ja, het wordt natuurlijk toch een, een debat waar weer allerlei rekeningen vereffend zullen gaan worden. Het zal inderdaad voor Wilders geen prettig debat worden. Maar uh, ja, ik zou uh, Rutte straalt ook gewoon uit. Ik, ik zeg niet meer dan nodig nee. en ik wil graag uh, zo snel mogelijk weten wat gaan we doen. Over tot de orde van de dag het lijkt hij uit te stralen. Het, ja. het klonk uh, mevrouw Bart een beetje deemoedig. Zo van ja, ja, ik sta hier nu in de kamer en ik heb jullie nodig. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Hè. En, en kijk, um, um, de heer Rutte is begonnen aan dit kabinet... Uh, met het uh, zeggen dat hij een uitgestoken hand had naar de oppositie. Nou ja, um, in alle eerlijkheid, daar hebben wij de afgelopen anderhalf jaar... als Partij van de Arbeid niet zo gek veel van gemerkt. Um, en ik denk dat de minister-president zich nu zeer realiseert... Uh, dat hij de oppositie nu echt nodig heeft. Sterker nog, uh, dat het ontzettend belangrijk is dat hij nu echt met serieuze... Um, uh, partijen die veel bestuurlijke ervaring hebben in zee gaan om Nederland uit deze troep uh, te helpen. En is, gaat u nog in op die uitgestoken hand dan? Nou kijk, de kiezer is eerst aan zet. Uh, hè, er worden nu verkiezingen uitgeschreven, waarschijnlijk nog deze week. Uh, de campagne is begonnen en uh, wij hebben als Partij van de Arbeid met een nieuwe leider en een nieuw verhaal... denk ik een hele sterke start uh, voor deze campagne. Ik heb er ook geweldig veel zin in om weer de straat op te gaan en met mensen in debat te gaan over wat er moet gebeuren. Maar ik vind dat we ook heel helder moeten zijn naar de kiezer. Het is het populisme dat Nederland deze troep ingeholpen heeft. En ik denk dat om de rommel op te ruimen ook uh, Mark Rutte heel goed beseft... dat hij nu met serieuze ja. partijen in de slag moet die bereid zijn... om moeilijke beslissingen te Lekker, nemen even en het land wil... zorgvuldig te besturen. Ja, mevrouw Verdonk, uh, het is populisme dat het land in de zou. Ik zag een kleine reactie bij u. Ja, dat ja, was uh, ook volgens mij een hele duidelijke reactie. Nou, Ik denk dat het heel goed is dat er is uh, wat populisme is gekomen in Nederland. Want dat heeft ertoe geleid dat... Uh, de geluiden van de burgers weer veel, veel, veel meer in Den Haag te horen zijn geweest... en nog steeds zijn te horen, want al die partijen met... Uh al die bestuurlijke ervaringen waar mevrouw Bart uh, over uh, spreekt. Ja, die spreken nog vanuit hun ivoren Toren. En die weet al lang niet meer wat er uh, aan de gang is in het, uh, in het land. Dat is natuurlijk ook de reden dat de PvdA nu een nieuwe leider heeft en nieuwe punten. Ja, maar is Wilders of ja, Rutte niet enorm teleurgesteld dan in dat populisme? Mevrouw Van Doen, denkt u? Nou, hij is wel heel erg teleurgesteld. Dat was ook wel heel duidelijk. Alleen, ik vind het ook wel een beetje een gemiste kans. Als je als. Uh, hij is nog steeds premier. Hij is wel demissionair, maar hij is wel premier. We hebben een crisis in Nederland. Er moet wat gebeuren. We hebben behoefte aan leiderschap. En wat zegt de premier? Ja, ik sta hier zonder pretenties. Ja, ik bedoel, de boodschap had ook kunnen zijn... oké, okay, ik vind het ontzettend vervelend wat er gebeurd is. Ik weet dat ik nu u allemaal nodig hebt, hier in de Kamer... om te zorgen dat we voor dit land een nieuw programma presenteren... Um, en laten we dat dan ook gaan doen. En laten we stoppen met dat gestegel over die verkiezingsdata. U, u vond het te demoelig eigenlijk? Ja, ik, ik vind er van... Tuurlijk, ik begrijp heel goed dat hij heel erg teleurgesteld is. Maar, kom op, hij is ook premier. En maar maar vooraf, dan dan u, stil? U, u kent ze beide, hè? dus u kent u uh, Rutte en, en Wilders. Heeft vind... Rutte nou uh, Wilders onderschat? Is, is hij de weglachpremier die ook, laten we zeggen... als Wilders hardnekkig was, gewoon gedacht heeft... nou, dat loopt niet zo vaak, terwijl het nu toch gestopt is? Uh, nou ja, kijk, het feit dat het zeven weken heeft geduurd, uh, wijst wel in die richting natuurlijk. Er is ook natuurlijk niet alleen over inhoud gepraat, er is ook steeds over uh, het proces uh, gesproken met elkaar. Dat is wel heel duidelijk. He, steeds die foto's met die hand om de schouder en bij die de hand om de schouder, ja, dat zijn van die foto's die duiden op, uh, we zijn bezig geweest met het uh, proces of uh, uh, dat is in ieder geval erg belangrijk geweest vandaag. Dus ja, ik vind die zeven weken heel erg lang. Ik vind dat intensieve vergaderen ook nog wel meevallen. Dat heeft in ieder geval niet uitgestraald uh, naar het land. Dus... Uh, uh, ja, het is hartstikke jammer voor het land dat we nu in deze crisis zitten. En ook nog dat de premier nu eigenlijk een beetje... Uh, zo, inderdaad zijn hoofd het hoofd in de en, Ja, Jaap Smit, de toon, die toon van de premier. toch ze, uh, Enigszins nemoedig, enigszins ja, naar de Kamer toe uitstralend. Van, ik heb jullie heel hard nodig. Dat vind ik zeer gepast. En natuurlijk zal hij een geweldige kater hebben van het avontuur... waarvan veel al dachten dat zal niet lukken. Daar was ik er zelf ook een van. En uh, ja, het is ook, ook gebleken. Ik bedoel, uh, op deze manier kun je geen zaken doen. En ik ben het wel eens uh, met de voorgaan met, uh, met Marleen Bart... van ja, jongens, met populisme kun je misschien in simpele woorden... menen duidelijk te maken wat er speelt. Maar de oplossingen lijken toch vaak ingewikkelder. En daar heb je toch iets meer woorden voor nodig dan 140 tekens... en ook iets meer nuance voor nodig. Dus ja. ik hoop dat we allemaal een beetje bij onze positieve komen... en zeggen van jongens, we moeten uh, terug naar een aantal verstandige uh, partijen... met name in het midden, die zeggen we moeten hier met elkaar problemen oplossen. Want hmm. dat is wat er nu te doen staat. Ja waarvan Donk, bent het daar niet mee eens, hè? Nou, populisme is natuurlijk niet 140 tekens. Ik ben het helemaal mee eens. Als je gaat regeren via tweets, dan ben je op een hele slechte manier bezig. Maar dat is natuurlijk iets anders dan, dan populisme. is volk. En we hebben nu een aantal partijen in, in Nederland... die die stem gewoon weer duidelijker uh, voor het voetlicht brengen. Eh, en dat staat naast de elite politiek van de bestaande partij. Ik vind daar helemaal niks mis mee. Maar en dat je met z'n alle problemen moet oplossen, ja dat is logisch. Ja, meneer Van Bokstel? Nou ja, ik, ik vind het echt een buitengewoon ouderwets debat. Uh, elite versus populisme. Ik bedoel, de samenleving zit zo langzamerhand niet meer in elkaar. Uh, mevrouw Verdonk mag te credissen als ze zegt, nou er zijn een aantal mensen in het verleden geweest die wat kort door de bocht en in uh, heel gewoon Nederlands uh, riepen wat ze vonden. U heeft het Tegen... over mevrouw Verdonk? Ja, maar ik heb het over uh, meneer Wilders, over mevrouw Verdonk. Uh, het, het, het is wel een feit dat er zulke ingewikkelde problemen liggen... dat je niet wegkomt met de eenvoudige taal dus alleen. En dat je verantwoordelijkheid moet willen nemen om mensen ook echt uh, te leiden... en te zeggen, wat gaan we doen? Hm. En, en nou ja, het feit dat deze 60 nu al jaren achtereen pleit... voor hele grote hervormingen die echt nodig zijn... ik denk dat ook Jan met Pet of Henk en Ingrid, hoe je ze wil noemen... allemaal realiseren dat als we op deze weg door zouden gaan... dan zouden we met kop tegen de muur lopen... En dus het gaat niet ik... meer over uh, elite. Uh, ik voel me helemaal geen elite. Ik sta ook iedere dag gewoon midden in de samenleving. Ik spreek iedereen. U wordt er bijna boos van, meneer Van Bos? Ja, omdat, omdat het altijd zo'n vertekening is. Hm. Zo van: uh, heel veel mensen hebben lang hun stem niet kunnen laten horen. Iedereen kan een Nederlandse stem laten horen. Ja, en, en elke begin... twee jaar tegenwoordig zelfs. Dus ik je nagaan. Iets te veel misschien wel. Ja. Ja. Even dan maar eens over de problemen. wat u zei, eh, ook mevrouw Bart zei dat... laten we nou maar gewoon eens vooruitkijken... de ja. dingen die moeten gaan gebeuren. Vind ik uh, meneer van Boksel, uh, Pechtold die zeg, heeft ook al gezegd... van ja, ik wil uh, Rutte helpen aan een begroting. Want dat is het eerste wat moet gebeuren. Is dat een voorbeeld van zo'n constructieve opstelling? Ja, absoluut. En, en dat zal hij in overleg uh, Rutte met de Kamer moeten doen. Dus dat is uh, met fractievoorzitters nu ook echt aan tafel. Hoe komen we tot een verantwoorde conceptbegroting 2013... Natuurlijk uh, moet het ook over de verdere toekomst gaan. Dus ja, Het gaat over structurele maatregelen op de woningmarkt... op de arbeidsmarkt, met pensioen. Uh, en, en ik snap best dat allerlei mensen denken van... oh jee, wat gaat dat precies voor mij betekenen? Maar één ding weet ik wel, als we niks doen... dan wordt de ellende in ieder portemonnee uh, heel snel uh, heel veel groter. Ik zie Jaap Smit instemmend knikken. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ik roep het zelf ook al uh, bijna elke dag. We weten allemaal dat wij een aantal grote dossiers moeten aanpakken. Ik noem het altijd een sloot waarvan we weten dat we er overheen moeten springen. En wie durft het nou om eens een aanloop te nemen... te zeggen, dames en heren, jongens en meisjes, we gaan nu. We weten dat we daar niet aan kunnen ontkomen. En dat drukt ook wel op mijzelf in de functie die ik zelf heb... als voorzitter van het CNV. Ja, deze tijd vraagt ook om mensen die het durven... om tegen een achterban of electoraat te zeggen... ik vind het een vervelende boodschap om mee te delen... maar dit is wat moet gebeuren. U heeft ook moet... gepleit voor een nullijn? Nee, dat ik erbij? heb niet gepleit voor een nullijn. Dat is in de pers gekomen. Ik heb gepleit voor een pas op de plaats in ruil voor een aantal knalharde toezeggingen... die met name hadden te maken met reparatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ja. Dus het is me veel te simpel om te zeggen dat ik gepleit heb voor nul... en datgene niet het geval is. Nee. Mevrouw Bart, uh, ik hoor van meneer Samson wat minder die bereidheid... die Pechtold uitstraalt om nu ook al met elkaar te werken aan die begroting van 2013. Staat de PvdA daar anders in? Nou kijk, wij zeggen um, um, natuurlijk moet er een goede begroting komen... maar er moet wel een begroting komen die ook voor meerdere jaren goed perspectief geeft. Ik ben het helemaal eens met iedereen die zegt dat we eerlijk moeten zijn... naar de Nederlandse bevolking, dat er hele moeilijke keuzes gemaakt zullen moeten worden... en dat iedereen dat gaat voelen... Um, tegelijkertijd stellen wij twee randvoorwaarden. De eerste is de lasten van de crisis moeten echt eerlijk verdeeld worden. Absoluut. In die zin dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten gaan dragen. Wij hebben het erg provocerend gevonden van dit kabinet... dat men juist de lasten heel eenzijdig aan de onderkant van de Nederlandse samenleving legde. Dus ook het beleid van dit kabinet moet echt goed naar gekeken worden... Uh, in het uh, uh, totale pakket uh, dat we moeten gaan maken. Mm -hmm. En het andere is dat wij het echt heel erg belangrijk vinden... dat bij de bezuinigingen die je pleegt en de hervormingen die gebeuren... Moeten, dat je ontzettend moet uitkijken dat je de economie niet overbodig kapot gaat bezuinigen. He, want je kunt, iedereen heeft het nu over, die, over de norm. He, moeten we naar 3% financieringstekort, moeten we naar 0% financieringstekort... Ik Zeg er altijd bij dat financieringstekort is een breuk, en een breuk heeft een teller en een noemer. Hè. Dus ja. je, kunt, je kunt bij een goed cijfer uitkomen door te bezuinigen, maar je kunt ook bij een goed cijfer uitkomen door de economie aan te ja. jagen en voor te zorgen dat er weer meer banen komen in het land, dat de economische activiteit weer in beweging komt. Dus wij hebben als Partij van de Arbeid die twee harde randen. Ja, haar. maar dat met deze kanttekeningen zou, lijkt het mij bijna onmogelijk dat u dan met Rutte er nu nog uitkomt voor 2013. Nou ja, kijk, een van de redenen waarom wij dus oorspronkelijk pleiten voor snel. Verkiezing is omdat we dus vinden dat er heel snel een nieuw kabinet moet komen, dat zo snel mogelijk met een goede begroting komt die degelijk is, die verantwoord is, maar die er ook voor zorgt... dat ook de rijke mensen in Nederland nu eens gaan voelen... dat Nederland in een nee. hele serieuze crisis zit. Maar, maar uw oh, leider ook. heeft toch net gezegd dat hij uh, voor is... om nu in september de verkiezingen te hebben. Dus dan is dit mm -hmm. punt toch van tafel? Nee, want de verkiezingen gaan voor Prinsjesdag plaatsvinden. En het kabinet wat er zit tot aan de verkiezingen... moet gewoon zijn verantwoordelijkheid nemen. Ja, maar zo... het is niet meer in juni. Zo snel is het niet meer. als bij Nee, u het maar nog het over komt heeft. wel direct na de zomervakantie wat ons betreft. Um, en dan moeten we wat dat ons betreft, betreft zo ook. snel mogelijk... Een nieuw kabinet ja. zitten. En Nederland zeker ook naar het buitenland toe, naar de financiële markten toe, maar ook naar de bevolking van Nederland echt behoefte aan heeft. Maar mevrouw Bart, is zo snel mogelijk een helder verhaal van een kabinet dat kan rekenen op breed draagvlak ja. onder de bevolking. Maar mevrouw Bart, zit daar toch niet een probleem? Want u zegt natuurlijk over die 3% norm. Dat u zegt nou dat willen wij niet halen, dat, dat lukt niet. Ja, je zit toch met die Olly Reen in, in Europa. Die zegt gewoon jongens 3%. Dus wat doet een pro-Europese partij als de Partij van de Arbeid die dit kabinet overigens anderhalf jaar steunde op het gebied van Europa? We, ze het niet vallen. Wat doet u dan uh, met dat verhaal? Nou ja, kijk, Wij hebben gezegd, um, anders dan het kabinet... dat in het katshuis alleen met 2013 bezig was... hebben wij gezegd, als je echt het vertrouwen van de financiële markten... in Nederland wil herstellen, dan moet je niet alleen naar 2013 kijken... dan moet je ook naar 2014, 2015, 2016 kijken. En de plannen die wij hebben gepresenteerd een aantal weken geleden... komen één jaar later uit op um, um, uh, het tekort dat Brussel voorschrijft... en komt sneller bij begrotingsevenwicht dan het kabinet in het ja. katshuis aan het realiseren was. Dus wij hebben een heel degelijk verhaal neergelegd... om de overheidsfinanciën op orde te brengen... maar wel op zo'n manier dat de sterkste lasten... Uh, of de zwaarste nee. lasten in Nederland ook gedragen worden... door de mensen die dat kunnen. En dat we ophouden met wat dit kabinet heeft gedaan... dat WSW'ers, psychiatrisch ja. patiënten... even naar jan Smit, Smit. U staat ja. met de, met de poten in de modder zeg maar, als uh, vakbondbestuurder. Uh, hebben we de tijd? Nee, ik, nou, niet heel veel. Nee. We zullen wel nu, uh, het zijn twee dingen. A, we moeten voorkomen dat we in een soort paniekvoetbal terechtkomen. Waarin iedereen, als het ware, in paniek misschien wel de juiste of de verkeerde beslissingen neemt. Maar er moet wel het nodige gebeuren. Dus ik heb ook al opgeroepen dat partijen boven het partijbelang uit. Dus met elkaar aan de tafel gaan ja, zitten. Ziet u en dat zetten. ook gebeuren? Nou ja, er is nu een aantal partijen die zeggen dat willen wij wel. Uh, dat heb ik uh, Pechtel horen zeggen, dat heb ik Ari Slob horen zeggen. Um, dus uh, ik vind dat we de tijd niet verloren moeten laten gaan. Ja, er moeten verkiezingen komen op een uh, redelijke en snelle termijn. Dus ook niet uh, overhaast, dus uh, na de zomer lijkt me uitstekend. Maar laat de zaak niet tot die tijd stilstaan, want uh, we hebben nu weinig tijd te verliezen. Noem eens iets wat er moet gebeuren voor die tijd, wat u betreft, vanuit vakbond gezien. Nou ja, kijk, het dubbel. Een aantal maatregelen hopen wij, die uit het katshuis beraad komen over die wetgeving die nu al in de Kamer was, dat die gestopt wordt. Mevrouw Bart noemt die wet werken naar vermogen. Ik vind de helft van die wet deugd, de andere helft deugd niet. De eerste helft namelijk, doe mee, werk als je kunt en ga aan de slag. Dat vind ik een uitstekende oproep. Maar als het zich alleen maar vertaalt in een knalharde bezuiniging, waardoor de uitgestoken hand naar die mensen in de vorm van een baan of ondersteuning bij het vinden van een baan wegbezuinigd wordt... Dan, is dat, dan vind ik dat een waardeloze wet. En dat, dat ja. hebben we ook voortdurend roepen. Maar ik, ik constateer toch dat, dat natuurlijk van verschillende kanten... worden de kanttekeningen gezet bij de voorstellen die er gedaan in het kats, zijn in het Katshuis. Dan gaat dat toch nooit lukken, mevrouw Verdon? Om nu al het met elkaar eens te worden voor zo'n begroting voor 2013? Nou, ik ben het eens met iedereen die, die zegt van... Uh, laten we nou eens kijken naar de problemen en hoe we die op kunnen lossen. Ik bedoel, uh, in ieder geval uh, ligt er een, uh, ja, toch een dictaat van Brussel... om te zorgen dat we in ieder geval met een plan komen voor 1 mei. Nou, je ziet nu al hoe de. Uh, ja, we hoe hebben de nog zes dagen. Ja, hoe de ja, goed. Maar hoe de financiële markten nu al reageren. Ik bedoel, de rente die schiet omhoog op staatsleningen. Uh, dus dat is al heel zorgwekkend. Ondernemers die, uh, ja, schieten helemaal in de stress natuurlijk. Door weer een periode dat er niets meer uh, gebeurt. Ik ben heel benieuwd. Dit is nou de lakmoesproef vanmiddag, dat debat. Nou, kijk eens wat er gebeurt. Wij kijken hier met een half oog mee. En ik zie nu steeds constant een debat eh, tussen eh, Stef Blok en Aris Slob. Ja, die zijn nu, Aris Slob is constant aan het interrumperen. En dan gaat het alleen nog maar over het verantwoording afleggen van de partijen. Laten we nou met elkaar vooruitkijken. Dit wordt gewoon een verkiezingsdebat. Hier wordt iedereen heel erg zagrijnig van uh, op een gegeven moment. En de kans dat er wat positiefs uitkomt vanmiddag is heel klein. Ondanks het feit dat Pechtelt dan zegt voor de microfoon... wat ik ook heel goed vind hoor. Jongens, laten we er nou samen uitkomen. Ja. Maar wat is een inbreng vanmiddag? Ik zie het hem nog niet zeggen hoor. Zullen wij... nou, u zult merken dat hij buitengewoon terughoudend zal zijn. Zullen wij even, naar, uh, even gaan kijken wat er uh, in Den Haag gebeurt? Want we zien wel de beelden, maar we horen niet het geluid... maar Lucella wel. Precies, um, in Den Haag zit uh, Wilma Borgman, die dit debat ook volgt. Uh, Wilma, Rita Verdonk die zei net, uh, Stef Blok wordt voortdurend onderbroken in zijn termijn. Onder andere door Arie Slob van de ChristenUnie. Dat is Zeker. een van de fractieleiders die het Blok moeilijk probeert te maken over die afgelopen achterliggende periode met de PVV? Nou ja, die achterliggende periode... daar wil Blok het liever niet al te veel meer over hebben. Want Stef Blok zegt, laten we vooruitkijken. Laten we kijken naar wat er moet gebeuren. Uh, de VVD wil flink bezuinigen. Heeft dat ook in dat katshuispakket afgesproken. Wie doet er mee, zei Stef Blok... die er nog aan toevoegde dat hij snel verkiezingen wil. Hij legt zich dus niet neer bij de Kamermeerderheid... die verkiezingen wil uitstellen tot na de zomer. Als het aan de VVD ligt, kan het best in juni. Dus Blok veel vooruitkijken, maar dat was inderdaad voor Aris Lop een tikje te snel. Het is voor ons dus een afweging van de schade van dat tijdsverlies tegen de problemen die snelle verkiezingen inderdaad met zich meebrengen. En in die afweging kiezen wij uiteindelijk voor snelheid. Want die snelheid is naar onze stellige overtuiging van het grootste belang om de oplopende financiële schade zoveel mogelijk te beperken. Meneer Slob. Mevrouw de voorzitter, ik hoorde heer Blok zeggen dat er snelheid moet worden gemaakt. Maar was het niet uw partij die zeven weken lang achter de hekken van het katshuis heeft gezeten... waardoor die problemen waar u het over had alleen maar groter zijn geworden? Onze staatsschuld alleen maar is toegenomen. Zeven weken betekent 4,4 miljard extra staatsschuld erbij. U gaat nu al over verkiezingen praten, maar kunt u terugkijkend aangeven... of u zich daar ook verantwoordelijk voor voelt wat er gebeurd is? Deze zeven weken hebben voor mij tot een teleurstelling geleid. Want het akkoord wat eruit is gekomen sta ik achter. Het akkoord laat ook zien dat de VVD samen in dit geval met het CDA in staat is... om een antwoord te geven op die grote problemen. Maar op dit moment is daar, voor zover we weten, geen meerderheid voor. Meneer Blok. Ach, pardon, meneer Slob. Ja, dat is allemaal lid van de Kamer. Voorzitter... Ik zou toch heel graag van de heer Blok... en daarna moeten we het over de toekomst hebben, inderdaad... toch nog wel een klein stukje van verantwoording willen horen... voor de enorme schade die nu in de afgelopen tijd is ontstaan. Die gaat overigens verder dan die zeven weken. Er is ontzettend veel tijd vermost. En u zegt nu, we moeten snelheid gaan maken, snel verkiezingen. Maar waarom heeft u in de afgelopen weken en afgelopen maanden... toen hier in de Kamer partijen waren die zeiden... wij willen graag ook gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen... om die crisis aan te pakken om die grote problemen in het land ook van een weerwoord te voorzien. Die woningmarkt, die arbeidsmarkt, die zorg, daar willen we mij in de slag. Heeft u dat iedere keer afgehouden en staat u nu in feite hier met lege handen... en is het enige wat u nu zegt, is van we moeten verkiezingen hebben om snelheid te maken. Dat is toch geen verantwoording die u toch ook hier op deze plek hoort af te leggen. Voorzitter, het interessante is dat ik ook bij de heer Slop het gevoel van snelheid herken. En ja, deze zeven weken hebben wel een akkoord opgeleid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 en zo snel mogelijk de maatregelen nemen die Nederland nu nodig heeft. Dat ja, de oppositie zegt eigenlijk dat dit kabinet uh, weinig voor elkaar heeft gekregen. Uh, over de afgelopen anderhalf jaar die dit kabinet uh, heeft geleefd... moeten de partijen uit dat kabinet verantwoording afleggen. Maar daar voelde de fractievoorzitter van de VVD niet zo heel erg veel voor. Die wil liever vooruitkijken. En ja, Stef Blok staat niet erg bekend om zijn nederige houding. En die laat hij ook in het debat niet zien. En dat is toch niet handig, want uh, hij moet ook bij andere partijen te raden... om uh, uiteindelijk uh, die overeenstemming te vinden over een pakket van bezuinigingen. En was Arie Slop de enige die uh, de aanval zocht, of ook nog wel anderen? Nou, sterker nog, de aanval zoekt, want op dit moment is Alexander Pechtold bezig met uh, ook een aanval op uh, Stef Blok, dus um, daarover laten we meer, Lucella. Goed, zo gaat dit is de dag verder met dus ook dit debat na het nieuws van half drie, want die hoofdpunten krijgt u van Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Staatssecretaris Nel Ginjaar Maas van de VVD is overleden. In de kabinetten Lubbers 1 en 2 was ze staatssecretaris van onderwijs. Ze zat 20 jaar in de Tweede Kamer. En een woordvoerder van de familie heeft uh, meegedeeld dat ze tijdens haar vakantie in Corsica onverwacht in haar slaap is overleden. Nel Ginjaar Maas was 80 jaar. Na het treinongeluk van zaterdag in Amsterdam liggen nog acht mensen in het ziekenhuis. Gisteren waren het er nog tien. Over zes weken worden alle passagiers weer benaderd om te kijken hoe het met hen gaat. Het treinongeluk kostte aan één passagier het leven. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen verwacht dat volgende week 1,8 miljoen Nederlanders op vakantie gaan. Iets meer dan de helft van de vakantiegangers blijft in eigen land. Volgende week is het op de meeste scholen meivakantie. En energiebedrijven in Duitsland gaan de komende jaren... samen 60 miljard euro investeren om kernenergie overbodig te maken. Ze gaan nieuwe windmolenparken en nieuwe gas- en kolencentrales bouwen. Na de nucleaire ramp in Fukushima, Japan... vorig jaar besloot de Duitse regering om versneld te stoppen met kernenergie. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, dit is de dag. Welkom bij Dit is de Dag, dat staat helemaal in het teken van het debat dat in de Tweede Kamer wordt gevoerd over de val van het kabinet Rutte en over de vraag hoe nu verder. Onze gasten, voormalig VVD-minister Rita Verdonk, Roger van Bokstel van D66 in de Eerste Kamer, Marleen Bart van de PvdA in de Eerste Kamer, CNV-voorman Jaap Smit en historicus Wim Berkelaar. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DIDD of ga naar de website dag.nu. Ja, Smit, tijdens, uh, voor het nieuws ging het over uh, de vraag of er nou gestopt moet worden met terugkijken. Ja of nee, debat tussen, uh, tussen slop en uh, blok. En ik zag u schudden met uw hoofd toen werd gezegd dat er gestopt moest worden met, met terugkijken. Ja, dat, het hoort erbij. Er is nu gewoon toch een redelijk debakel... Uh, na een uh, experiment dat uh, schromelijk mislukt is. Ik denk dat het heel goed is dat men even wel een moment... Uh, Stil staat. Het kan een beetje zagrijnig zijn, maar uh, voordat we weer uh, doen alsof er niks gebeurt, is ook al is het alleen maar te voorkomen dat diezelfde fout nog een keer gemaakt wordt. En die fout was? Dat ja, men is in, in, ook in zee gegaan met een partij die op een aantal dingen gewoon de zaak op slot gezet heeft. En, en uh, ook een heel dubbel programma heeft. En uh, dat heeft niet gewerkt. Nou, dat kan in de politiek voorkomen, maar uh, laten we wel uitkijken dat we diezelfde fout niet weer maken. Nee, en ik en... vind het helemaal niet gek dat hier even een moment uh, een kleine afrekening plaatsvindt... of een verantwoording af, uh, plaatsvindt om dan vervolgens te zeggen... en nou het bij aan, aan het werk. Ja, mevrouw ja. Gedonk, is het voorbij met het populisme in de politiek? Nee, zeker dat, niet. Dat suggereert de uh, ja. Smit. Ja, ja, nee, maar dat hoor ik hem ook doen. Maar nee, nee, nee, dat is zeker ik niet... Ik uh, ik dat gezegd dat is zeker niet uh, <laughs> Ik vat het uh, even kort Ik voor de ja. bocht samen, laten we ja. het zo niet zeggen. Niet voorbij. Ik, uh, nee hoor. Dat is, het voorbij met, ik niet is het voorbij wat... met Geert Wilders dan? Nee, het is ook niet voorbij met Geert Wilders. Ik bedoel, ten eerste is het niet voorbij met Geert Wilders... omdat er gewoon niemand anders is nu om het stokje over te nemen bij de PVV. Hij is, veel, hij is gewoon het gezicht van de partij. Dus dat is zeker niet, uh, niet over. Ja, als je kijkt naar wat er afgelopen zaterdag gebeurde... Hè, van Haag en Rutte, die dan alleen maar bezig zijn om Wilders de grond in te boren... en dan komt Wilders aan het uh, woord en die begint meteen van... jongens. Uh, 3% van uh, Europa pikken we niet, want die gaat ten koste van onze ouderen. En er is nog een die dat durft te zeggen en die heeft de rechte rug. En dat ben ik. Hij was de enige die meteen weer die stap voor naar voorwaarts neemt. En daar is hij gewoon... Ja, sterk ja, welke in. Stap en dat is wel de gemaakt dan. Ja, nou, door, door op de inhoud in te gaan. Wat inhoud is dat dan? Nou, door heel duidelijk te zeggen, jongens, die, en hoeft niet mee te, je hoeft nee, niet eens te zijn met de inhoud. Wat voor inhoud is dat dan? Dat weet je niet, dat weet ik wel. Dat Brussel inhoud... zegt dat ouderen moeten betalen. Ja, nee, dat, dat is een kletskoek. Nee, dat Brussel, omdat ze zo uh, streng is op die 3%, dat we daarom uh, te veel uh, moeten gaan inleveren. Ja, dat te veel, veel moeten gaan bezuinigen. En dat dat ten koste <coughs> gaat van onze ouderen. Ik zeg al, je hoeft het niet mee eens te zijn, maar het is een heel andere boodschap dan dat je zegt: hij is fout, hij is fout. hij is een Dan dat je zegt van. Ik kijk nu ja. naar de toekomst. Mag okay. ik er iets ja, over zeggen? Ja, meneer Van Voxel, ja zeker. Um, ik hoop dat heel veel mensen zien... en ik spreek verder geen waardeoordeel uit over populisme. Ik bedoel, populisme is van alle eeuwen. Uh, maar de heer Wilders is de afgelopen jaren... leider geweest van een schijnpartij... die opkwam voor schijnveiligheid en schijnzekerheid. En die ballon is nu doorgeprikt. Uh, zijn argument met het weglopen in het katsenhuis... was ook op schijnargumenten gebaseerd. Uh, ik kom op voor de ouderen. Terwijl, als je de plannen goed leest ook dit kabinet, niet mijn kabinet, maar ook gewoon er alles aan gedaan had... om de inkomensdaling bij ouderen juist buiten haken te plaatsen. Dus ja, prikt die ballon van schijn door uh, en, en kom met echte houtsnij, uh, houtsnijdende argumenten. Ja. Daar hebben echt mensen in Nederland inmiddels wel ja. recht op. En dat er accentverschillen zullen zitten tussen partijen... ja, dat is prachtig, dat hoort ook zo in een democratie. Maar waar mijn eh, eh, grote probleem zit, en ook voor D66 echt een zwaar punt... dat is dat wij heel veel mensen in de samenleving nu aan het pijn aan het doen zijn met kleine bezuinigingen. Eigenlijk wat wij wel eens noemen rommelbezuinigingen, hè, passend onderwijs, de sociale werkplaatsen. Terwijl de grote maatregelen naar voren zijn geschoven, mede door het gedoogconstruct van de PVV... En uh, het water staat nu echt letterlijk aan ja, de linker. En U zegt, er moet nu ingegrepen worden. Nog even ook aan mevrouw Bart de vraag. Ja. Denkt u dat de rol van Geert Wilders uitgespeeld is? Nou kijk, wat mij uh, zaterdag echt geschokt heeft... is dat de heer Wilders daar met droge ogen stond te vertellen... ik ben niet geïnteresseerd in het belang van Nederland. Ik ben alleen geïnteresseerd in de kiezers van de PVV. Ik denk dat daar het cruciale verschil zit tussen partijen... die toch met wat meer verantwoordelijkheid naar de samenleving kijken. Natuurlijk zijn wij als Partij van de Arbeid er enorm in geïnteresseerd... om veel kiezers aan ons te binden. Maar dat doen we niet voor onszelf. Dat doen we omdat we dat belangrijk vinden voor de toekomst van Nederland. En een partij die niet bereid is om breder te kijken dan dat. En een partij die bovendien een loopje neemt met de feiten. Hè? Want, maar een partij die het ook hun... nog altijd goed doet in de peilingen? Ja, maar ik, ik hoop toch echt uh, dat Nederland nu wakker wordt. Uh, want er zijn toch een aantal dingen die we nu Nederland... zo diep in de economische ellende zitten... met elkaar echt goed onder ogen moeten zien... Het eerste is dat je politiek moet bedrijven op grond van feiten... en niet op grond van beelden. En het is een feit dat Brussel niet Nederland 3% oplegt. Nederland heeft Europa die 3% opgelegd. Zo zijn we er ooit aan begonnen. En dat hebben we gedaan om onze economische stabiliteit te bewaken. We hebben in Griekenland en in Spanje en in Italië... allemaal gezien wat er gebeurt als je die diep even niet naar mevrouw, het even, het tweede wat. Nee, ja, wacht even, ja. even. Even naar mevrouw Verdonk terug. Want mevrouw Verdonk eigenlijk... Ja, ja, al, als al, andere al, gesprekspartners hebben eigenlijk het... Schets eigenlijk het beeld dat voor die populistische politiek... waar u ja. toch voorstander van bent, dat daar geen ruimte meer voor is. Ziet u die ruimte nog wel? Uh, ja, natuurlijk. Ja. Nou, kijk, het werd net ook uh, de gezegd... In de nee. van Boxel. schijn, schijn, schijn. En nu ook weer door mevrouw Bart. Kijk eens, uh, helemaal geen schijn. Laten we eindelijk eens een keer beginnen. En daar uh, heeft de PVV het voortouw uh, ingenomen... nadat Trots op Nederland het idee had gelanceerd... Uh, laten we die ontwikkelingshulp, nou eens een heel eind terugbrengen. Laten we nou, kijk nou eens wat voor geld we allemaal al in Europa hebben zitten. En kijk, ik zou toch uh, dat wel Dat zijn punt allemaal maken. punten die Geert Wilders gewoon terecht... Over het voetlicht brengt. Het is... En dat zijn echt punten waar de mensen in het land heel erg gevoelig voor zijn. Want die zijn het zat om iedere keer alleen maar in te leveren. voor allerlei mensen die uh, dingen doen met hun geld. waar ze nooit meer uh, enige voordeel van hebben. Ja, en daar gaat die echt. Naar ja, terug naar mevrouw me me me ja, Bakker. Nou ja, kijk, ik ben er hartstikke voor dat mensen in de politiek. met elkaar van mening verschillen. Daar hebben we een democratie voor. Dat is belangrijk. Maar nogmaals, het moet wel gaan over feiten en niet over beelden. En ik mag toch hopen dat nu Nederland zo in de problemen zit... en het zo belangrijk is dat we de handen ineens slaan... in een goede Nederlandse traditie. Om samen die polder droog te pompen... en ervoor te zorgen dat we een welvarend land aan onze kinderen doorgeven. Dat we ook uh, ophouden met elkaar onnodig te provoceren... en dat we als partijen allemaal durven zeggen... natuurlijk, ik wil graag zoveel mogelijk kiezers binnenhalen... maar niet, ik ga de stekker trekken uit een kabinet... omdat Nederland mij niet interesseert. Dat is wat de heer Wilders letterlijk gezegd heeft. Het belang van Nederland interesseert mij niet. Ik ben alleen geïnteresseerd... Dat, dat stond in, de in, in een reconstru de dat stond in de reconstructie in de Volkskrant. Hè? Dus we, weten niet, we hebben het niet letterlijk uit zijn mond gehoord. We ja. hebben dat van verschillende kanten bevestigd. Ja, hey. Mag ik nog mag even voor ja. Geert Wilders opnemen? Kijk, je moet, ook, je moet het ook even zo zien. Kijk, je kan het ook omdraaien. Wilders is een populist. Daar hoeven we verder, uh, <coughs> verder niks uh, over te zeggen. Maar hij heeft natuurlijk op zijn manier wel zijn verantwoordelijkheid genomen. En mijn vraag aan mevrouw Verdonk zou zijn, maar ook aan de heer Wilders, maar die zit hier niet is niet het probleem van het populisme uiteindelijk... hij begon met een ideaal, namelijk hij was anti-islamist. Wat je er ook over denken, maar dat was een ideaal. Vervolgens is dat wat opgedroogd. En nu loopt hij te zwemmen op zoek naar kiezers. Dus dan wordt het anti-Europa, dan wordt het ouderen. Dus mijn vraag aan mevrouw Verdong zou zijn... is niet het probleem van het populisme dat het dan vastloopt... omdat je uiteindelijk niet inderdaad iets tegen je kiezers durft te zeggen... hoewel die dus wel zijn verantwoordelijkheid genomen heeft? Nee, maar kijk, ik, ik zit hier niet uh, namens uh, meneer Wilders. Ik zit hier gewoon... Uh, nee, maar ik zie namens, je nog uh, wel een keer terugkeer in nou, de politiek. Nou, dus ja, vandaar dat ja, ja, ik het toch geen ja, ja. uur nou, uh, Voorlopig uh, dus helemaal niet. Maar lekker aan het ondernemen. Uh, maar uh, als je kijkt... Uh, kijk, ik heb uh, tot op Nederland opgericht. Wij hebben daar een programma neergelegd. Dat programma zit vol met hervormingen. En wij zijn wel een populistische partij. Dus het kan wel. En wij we hadden ook zeker niet weggelopen voor een moeilijke boodschap... of zaken doen met andere uh, partijen, want Nederland moet vooruit. Nou, en u weet ook dat, dat ik het anti islamstandpunt van van dus dat ik daar altijd tegen geweest ben. Zo ga je gewoon niet met mensen om, klaar. Uh, maar er is zeker ruimte gewoon voor een fatsoenlijke populistische partij in Nederland. Daar ben ik van overtuigd. Maar die ook dus iets tegen de mensen durft te zeggen. Natuurlijk. Want dat is wat Jaap Smit zegt. Hè. Je, moet, uh, je moet regerings vooruit zien dat je ook iets durft... Tegen de maar dat hoort bij leiderschap. Ik bedoel, kijk wat ik heb ja, gedaan als minister. Ik heb, heel veel, ik heb lijnen uitgezet. En ik heb, uh, nou, ik weet niet hoeveel vuil over me gehad. Zeker van ja. allerlei partijen die zich uh, in die rol links is noemen. En, in, maar dat hoort bij leiderschap. Ja. Dat hoort ja. bij een lijn uitgezet. Ja, maar in die rol dat deed u dat zeker. Oké. Maar ik kan me ook herinneren dat u uw verkiezingsprogramma... of uw programma maakt, een partijprogramma... op basis van, uh, eigenlijk als ik het heel populistisch moet zeggen... roept u maar... Dan gaan we dat in Den Haag roepen. Nee, want wat wij want nou eigenlijk eens hebben. Ge... Nou ja, nee, is gebruik maken van de nieuwe media. Want dat is namelijk het medium waardoor je van de mensen gewoon direct in het dat land vindt, kan horen, wat ze eens. van zaken vinden. Dus dat is een hele nieuwe en ja, andere manier van politiek in, in, nee. nee, Die door heel veel andere partijen intussen is overgenomen, meneer Van Bortel. Ja. Goed, zullen wij weer eens even gaan luisteren hoe het in Met lijkt me het een de goed idee. idee. Ik zie die ja. uh, direct soms ontstaan: uh, Lucella. Ja, de Marsroute naar een nieuwe begroting. Zo werd er net over gesproken het debat, want behalve de verkiezingsdatum gaat het ook over die bezuinigingen natuurlijk, waar jullie het ook over hebben. Voor 30 april wil Brussel iets concreets zien. Alexander Pechtold van D66 was net nog aan het woord bij Stef Blok. Hij wil daar vaart mee maken. Wilma Borgman volgt het debat in Den Haag. Wilma, want wat is het voorstel van Pechtold? Wat wil hij? Nou ja, wat hij heel concreet wil, Lucella, is dat er donderdag, een debat in de Tweede Kamer wordt gehouden... over hoe de crisis moet worden opgelost... hoe Brussel eh, te horen moet krijgen... en wat Brussel dan te horen moet krijgen... over de manier waarop eh, de eh, politiek in Den Haag... in Nederland de crisis hier wil oplossen... en eh, een geloofwaardige voorstellen... in de richting van eh, Brussel. Maar wat Pechtot vooral wil... is een andere houding van Stef Blok. Die straalt vooral uit dat hij vindt... dat de VVD het heel goed heeft gedaan in het kabinet. Um, en de oppositie kan zich aansluiten... bij wat er in het Katshuis is afgesproken... zodat er zodat dat dan is wat er naar Brussel kan voor 30 april. Nou, dat viel bij pech tot niet in goede aarde. Zeker niet toen Blok daarin volharde luister maar. Nou, 30 april is uh, heel snel. Dus het kabinet zal ongetwijfeld met een uh, brief naar de Kamer komen... Uh, die ze vervolgens aan Brussel wil, uh, wil voorleggen. Maar dat is eigenlijk een vraag aan, aan de premier. Ongetwijfeld zal het kabinet ook met voorstellen komen... om zo snel mogelijk de financiële gaten te dichten... En zal daarmee in discussie gaan met de fracties in deze Kamer. En zoals dan gebruikelijk is, die fracties overleggen ook met elkaar. En volgens mij delen we ook het gevoel van urgentie hierover. Dus dat gaan we snel doen. Maar die besprekingen worden alleen maar concreet... wanneer iedereen ook laat zien wat de eigen alternatieven zijn. Ik heb een alternatief Prima. voor u. Prima. Donderdag hebben we hier een debat over de financiële uitgangspunten... over de begrotingsregels... En over de plannen. En we gaan in ieder geval proberen overeenstemming te krijgen over een eerste pakket. Bent u daarvoor? Ik ben ervoor om uh, zo snel mogelijk uh, die overeenstemming te bereiken. Voorzitter, ik vraag heel concreet. Morgen is iedereen klaar. De VVD-CDA hebben zeven weken eraan zitten denken. Volgens mij kunnen ze het dromen. Ze krijgen er nachtmerries van. Nu is de vraag, kunnen wij vandaag... Heel veel mensen kijken argwanend toe. En ik zou als uitkomst willen hebben donderdag financieel debat op hoofdlijnen. Financieel woordvoerders, fractievoerders, zitters klaar om de politieke uh, punten erop te zetten en wij zorgen dat we voor 30 april een verwoede poging doen... om in ieder geval hierover zaken eens te zijn. Ik zou daarvoor zijn, en ik vraag aan de grootste partij... die hier een belangrijk signaal aan de rest van de Kamer kan afgeven... bent u als grootste partij daartoe bereid? De minister-president, de minister van Financiën zijn uitgenodigd... om het allemaal toe te horen. En zo doen we zaken. Voorzitter, de heer Pechtold suggereert hier met veel aplomb dat hij iets nieuws voorstelt... Volgens mij constateerde ik net al dat er voor 30 april een brief naar Brussel moet. Dat ik ervan uitga dat het kabinet die dus ook eh, na dit debat aan ons toe zal sturen. En dat er daarover dus deze week een debat met de Kamer zal zijn. Dus ik zie geen enkel verschil van mening. Maar ik breng het misschien met iets minder stemverheffing dan de heer Pachten. Ja, voorzitter, misschien dat de, heer Blok, dat de heer Blok toch nog eventjes uit die houding moet. Het is, even, het is even wennen. Het was voor mij maandagochtend ook dat ik dacht van ja, nee, het is nu echt gebeurd. Nou, voor u eh, gaat die fase, ken ik nog even door. Maar ik zou zeggen, nu weer even, nu even de realiteit onder ogen. Ik, heb, ik zit niet te wachten op kabinetsbrieven. Er liggen plannen. En ik stel u voor, en ik kijk ook naar de voorzitter... dat kan gewoon betekenen dat als alles doorgerekend is... door het Centraal Planbureau morgen, fracties dat gepresenteerd hebben... dat je donderdagochtend om tien uur kan beginnen. Voorzitter... En ik wil graag zo concreet mogelijk zijn, want dan weten we ook waar we aan toe zijn. Dan hebben we geen regeling nodig, dan is dat tenminste een uitkomst. Ik vond het beschamend gisteren over die verkiezingsdatum, maar dan hebben we nu een uitkomst waarvan iedereen denkt, oké, okay, 30 april, ze nemen het serieus. Meneer Blok. Voorzitter, ik constateer nogmaals geen enkel verschil van mening tussen de heer Pechtold en mijzelf. We gaan over die brief praten. En wel deze. Voorzitter, en dan als dat dan geen verschil is, dan neem ik aan volgens die marsroute. Waarvoor dank. Inderdaad, donderdagochtend om tien uur als de voorzitter. Dat goed. Ja, zo wordt het vanzelf avond, Wilma. Uh, financieel debat op hoofdlijnen dus donderdag. Dat willen D66 en de VVD. Vervolgens kwam Diederik Samsom aan het woord. En daar ging hij eigenlijk al een beetje onderhandelen... Hè, met het CDA op uitnodiging van het CDA over de woningmarkt. Uh, dat heb ik denk ik even uh, niet helemaal gehoord, Lucella. Want op dat moment was ik uh, um, naar iets anders aan het luisteren. Dus dat okay. ik, daar komen we dan uh, misschien later terug. Daad wat ik wel, wat ja. ik, het grappige is wel dat ik uh, Diederik Samsom aan het begin van zijn uh, verhaal hoorde zeggen dat dit kabinet het zo ontzettend heeft laten afweten dat het uh, goed zou zijn om daar vandaag allerlei harde verwijten over te maken, over falend leiderschap. Hoe kon het zo ver komen? Maar, zoals we al zeiden, dat gaat de PvdA niet doen. Uh, er zijn vooral redenen om zo'n verwijt achterwege te laten, want we moeten verder. En dat is dus inderdaad uh, de toon die de PvdA in dit debat kiest. Ja, Samson is nog steeds aan het woord. Uh, op de achtergrond hoor ik uh, met pech tot die waarschijnlijk hem ook probeert te verleiden om donderdag uh, sperkers met koppen te slaan. Dit. Wij luisteren even. dan ja, naar Uw plan, u naar het mijnen en samen kijken we naar het katshuis. U had ik nog niet gezien, maar dat, dat komt dan nog heel snel. Uh, ja, de begrotingsregels, maar dan wel het hele Groei- en Stabiliteitspact. Inclusief de afspraken die achter de komma staan. Inclusief de afspraken over structureel begrotingsherstel. En ik zal daar zo meteen ook een voorstel voor doen. Waar, waarvoor we niet eens op donderdag hoeven wachten. En waarvoor financiële markten nu al op zitten te wachten. Uf, Voorzitter, ik had het over onze, onze plannen en het feit dat ze het eerlijker doen dan het katshuis. Want in plaats van een btw-verhoging... die er keihard in hakt bij lage en middeninkomens... en helemaal desastreus is voor het midden- en kleinbedrijf... kiezen wij ervoor de hoogste vermogens, de hoogste inkomens... En milieuvervuilende bedrijf. Zo wachten niet alle partijen tot donderdag. Met het ontvouwen van hun plannen, voor zover nee. we ze natuurlijk nog niet kennen. We komen straks terug bij Wilma Borgman en bij dit debat in Den Haag. Elsbet. Ja, wij gaan verder praten aan tafel. Kijken of hier ook nog misschien nog lijstjes zijn die even afgewerkt kunnen worden. Aan tafel zit uh, Roger van Boksel van D66, Marleen Bart van de Partij van de Arbeid, Rita Verdonk. Voormalig VVD en Ton en Jaap Smit van CNV en uh, onze huishistoricus Wim Berkelaar. Wim, nog even, even, even de geschiedenis in, voor we weer over de actualiteit praten. Um, is het wel eens gebeurd dat er een uh, demissionair kabinet uh, toch nog inslaagde om een nieuwe begroting met de rest van de steun van de Kamer te maken? Ja, het is nog sterker. Dat is wel grappig. Hier gaat het natuurlijk steeds over verkiezingen. Hè? Maar goed, we zitten natuurlijk in een, in een heel ander land, het land na de jaren 60. Maar vroeger was het zelfs zo dat a, dat er nog eens een begroting gepresenteerd werd, maar ook dat er gewoon zonder verkiezing gewoon nieuwe kabinetten kwamen. Oh. Kijk, je had, we hebben een kabinet gehad, dat is het kabinet de meester. Dat is tussen 1905 en 1908. Dat viel 21 december 1907. En daar werd gewoon door een andere partij... Dus ik zou maar zeggen, als je het nu vertaalt naar nu... dan zou je een kabinet, Samson-kabinet... nou, Pecht is te klein, het CDA is ook te klein, maar oh, goed. Oh, hier is het laat ik niemand beledigen. Maar... Nou, dat begint u al goed mee. <laughs> nou goed, exact, met plezier uh, dan. Uh, dan uh, maar de, de feiten staan aan mijn kant, geloof ik. Uh, nou, nee. Eventjes, eventjes. Nou. eventjes nog. Het is heel apart om te zien dat het regelmatig gebeurd is... dat er zonder verkiezingen gewoon een ander kabinet werd geformeerd... met een andere signatuur. Dus hm. dan had je een liberaal kabinet, dat was het kabinet de meester... en dan kwam een anti-revolutionair, namelijk Theo Heemskerk... die kwam aan de macht zonder verkiezingen. En dat regeerde vervolgens de, de periode weer uit? Ja. Okay. Ja, en dat is onder Colijn is het ook nog wel eens gebeurd. Ja. En Colijn is opgevolgd door minister president de Geer. Nou, dat is niet tot genoegen van uh, Colijn, maar dat is wel gebeurd. Ja. Zonder nou, verkiezingen. Die verkiezingen die gaan er nu wel komen. En waarschijnlijk dus in september, niet meer in juni. Uh, Roger van Bokstel, we hadden net, uh, hoorden we uit het debat natuurlijk al... een soort opsomming van, van uh, maatregelen, van Samsung. En Van Pechtold, die zei, nou kom op, donderdag allemaal naar de Kamer. Financieel specialisten, minister erbij. Uh, en dan gaan we het gewoon regelen. Is het zo simpel? Nou, ik, kijk, dit is toch een poging om uh, bij alle collega's te vragen... spring over de eigen schaduw heen. En uh, niet zoek de zeven verschillen, maar zoek de zeven overeenkomsten. En dat is natuurlijk wat zekerheid moet gaan bieden naar Europa. Want we kunnen hoog en laag uh, springen. Uh, Europa zit echt gewoon scherp op uh, onze taakstelling. We moeten gewoon weer terug naar die 3%. Um, en, en wat, wat D66 betreft ook gewoon uh, echt in één keer. En niet uh, over meerdere jaren. Um, dus dit is echt een poging om ook iedereen zover te krijgen. En dus ook aan alle Nederlanders te laten zien. Wij willen nu echt zaken doen op weg naar de verkiezingen. En degene die dan uh, uh, de nieuwe machtsverhoudingen, nieuwe coalitie kunnen bepalen, die hebben dan ook een, een, een, een groot pakket maatregelen al liggen, wat op een breed draagvlak kan bogen. En dan zal het vervolgens weer ingekleurd gaan worden... met ook nog detailzaken ja. en, en, en de mensen die het moeten gaan doen. Mevrouw Bart, ik hoorde u eerder in de uitzending zeggen... dat die 3% wat u betreft voor 2013 in ieder geval niet heilig is. Ja, dat klopt. Dus, voor onze onze haak, dat dus u haakt niet aan bij, bij deze oproep van Pechtold? Uh, nou, kijk, ik haak... Ja, u het niet, aanraken, bij pech, partij... Vond, laagde ik graag aan Diederik Samsel over... want die kan het volgens mij heel goed. Uh, maar maar uh, wat u net uitzond van zijn betoog... dat is wel echt de kern van hoe wij als Partij van de Arbeid erin zitten. Inderdaad, er moet bezuinigd worden in Nederland. Inderdaad, de overheidsfinanciën moeten op orde. Maar het moet wel op zo'n manier gebeuren dat um, het eerlijk verdeeld wordt over de bevolking van Nederland. Dit kabinet heeft daar echt hele foute keuzes in gemaakt. En kijk, uh, die erfenis slepen we wel nog met ons mee. En zomaar um, zeggen van... nou, wij laten alles wat dit kabinet gedaan heeft voor wat het is... en we gaan nu door meteen naar die 3 procent. Uh -huh. Dat zou betekenen dat met name de lagere inkomens in Nederland keihard de rekening gepresenteerd krijgen. Allemaal groepen mensen die part nog deel hebben... aan het ontstaan van deze crisis. En dat gaan wij als Partij van de Arbeid... Nee. gewoon niet voor onze rekening Maar, maar, mevrouw, Zo Bart, ligt het. maar mevrouw Bart, mist u ben, dan niet toch de urgentie... die ik wel bij Van Bokstel hoor, eh, of bij D66... dat je een, een soort urgentie, een urgentie voelt van... Ja. van jongens, we moeten echt die economische ja. problemen nu oplossen. Ik heb u net al aangegeven... Eh, Brussel geeft ons de ruimte om in 2013... niet precies op die 3% uit te komen... als je dan in de jaren daarna laat zien... Um, hoe je dat wel voor elkaar krijgt. Wij streven zelfs naar begrotingsevenwicht. Dat gaat dus nog verder dan die 3%. En er is ook helemaal geen reden om zo paniekerig te doen. Ik zag dat er zojuist vandaag een nieuwe staatslening uitgegeven is. En die is helemaal niet tegen een knalharde rente uh, uh, geaccepteerd... door de financiële markten. Dat betekent dat uh, de buitenwereld nog steeds heel veel vertrouwen heeft in Nederland. Huh? En dat vertrouwen, dat hou je maar op één manier... Namelijk als je niet voor één jaartje probeert om de dingen op orde te krijgen... maar als je duurzaam, bespaart, je economie zuiniger inricht... en het eerlijk en rechtvaardig verdeelt. Want zonder dat brede draagvlak zitten we, voor we het weten... weer ja. in de ellende waar we maar nu in zitten. Ik zeg wel Is even, erbij, zo, uh, ook naar mevrouw Bart... ik hoor zoveel condities... En dat ik me toch wat zorgen maak over... Uh, echt ook wel die urgentie die bij de Partij van de Arbeid gevoeld moet worden. Ja. Uh, als iedereen op alle terreinen weer begint met... Uh, ik kom daar voorop, ik kom daar voorop... dan, dan, dan voor Gaat je het niet weet stagneeren ja, weer. En ik denk echt daar uh, uh, kijk, zo'n staatslening is natuurlijk niet een enkelvoudig uh, idee... om te zeggen, nou, er is best nog vertrouwen. Uh, nee, maar dat zijn loopt... de laatste spaarcenten die, die degene die het kunnen missen erop inleggen. Maar heel veel mensen kunnen dat niet eens. Nou. Wat mensen echt willen... En daar ben ik van overtuigd, dat is als je goed kunt uitleggen... dat wij in Europa, met Nederland als een kernland daarbinnen... de komende 10, 15 jaar anders moeten gaan werken. Duurzamer moeten gaan opereren. Eh, werkgelegenheidsgroei willen realiseren in concurrentie met China, met India, met Brazilië. Dat wij hier een aantal verworvenheden moeten durven loslaten. Dat zijn ook verworvenheden die we opgebouwd hebben in de verzorgingstaat dat we meer dynamiek in de economie moeten brengen. Uh, en dat vraagt ja. van heel veel mensen een offer. En als we dan alleen maar weer op de school gaan... alleen de hoogste inkomens en, ja. en niet alleen nee, de dus laagste... Daar, ik, heb, ik heb hier ook nog twee mensen Gaat die zitten vliegen. popelen om iets te zeggen. Ja. Jaap Smit, eerst en dan Rita Verdonk. Het zijn twee dingen. Ja, ook, ook, ook bij ons ligt daar een verantwoordelijkheid voor als vakbeweging. Ja, wij, ja. wij voelen ook die, uh, die uh, urgentie. Maar die urgentie moet er niet toe leiden dat je denkt: van nou, ik slik alles maar wat er, wat er nee. voor de voeten komt. Maar dat de, zeg ik ook. Niet. Nee, of we precies, gaan nee, over de belangen van mensen heenlopen met de verstandelijke handicap. Ik het helemaal eens dat. psychische Ik ben het helemaal eens met het feit dat. Uh, dat je uh, nu een, een, een uh, eenzijdige belasting vindt... van juist die mensen die het minste makken hebben. Dus ook bij ons is het in De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Ik heb het menigmaal tegen het kabinet gezegd... en mijn collega's ook van Je legt het nu de rekening eenzijdig neer... bij die mensen die al bijna niks te makken hebben... of de meest kwetsbare op de arbeidsmarkt. Dat moet anders. Daar pleiten we ook voor in het lijstje dat wij uh, hebben ingediend... Ja, wij pleiten ook voor korte termijn uh, bezuinigingen... of, of uh, plaatsen waar je geld kunt halen, is een toptarief. Begin ermee mee met uh, uh, uh, Gaat inkomsten. Gaat u het ook al voorlezen? Nou ja, u vroeg er net <laughs> ja, om, ja, nou, ja, Smid, mag, ik, mag ik nog één opmerking nee, mag, maken, meneer ja, Smit? heel ja. kort, wat ik wil nog even naar mevrouw ja. Verdong. Ja. Ook D66 heeft in het afgelopen anderhalf jaar tegen al die voorstellen gestemd... waar we het nu allemaal over ja. hebben. Hè? De mensen die dit ja. zwaar stroffen. Maar ze dat, zijn wel doorgegaan. Nee, maar het is, we moeten wel bij de opbrengsten en de bezuinigingen... die we nodig hebben, niet alleen dat steeds blijven roepen. Want nee. dat gaat echt maar over klein bier... in relatie tot wat er echt moet gebeuren. Ik vind het echt schokkend, meneer Van nee. Bokstel... dat u de belangen van mensen met een verstandelijke handicap... of een psychische nou, u durft stoornis het te zeggen. Want die, klein zijn wij bier nu noemt. Nee, Even de naar opbrengsten het van de besparingen, niet de mensen. De wet de mensen. werken naar vermogen gaat om 1,8 miljard euro. Dat, dat is, is enige... geen klein bier. En daar hebben wij op precies dezelfde gronden als jullie tegen de helft van die voorstellen grote bezwaren. Ja. Dus ik ga alleen nog even, lijk op even een halve minuut voor mevrouw Verdonk voordat we weer naar het debat gaan. Nou, mevrouw ik, Verdonk, ik ben tegenwoordig aan het ondernemen. Ik zit dus heel veel uh, tussen ondernemers. En ik weet precies hoe die nu kijken en hoe ze luisteren naar dit programma. Nou, daar gaan we weer per wieskant. Nou, hartstikke goed. Dit, ik merk er niks van, moet ik u eerlijk zeggen. Nou, dan Want dan als je nu kijkt naar het debat. Waarom nou niet? Dan moet er weer donderdag een debat zijn. Pechtelt gaat nu iedere keer dat... Hetzelfde voorstel uh, doen om donderdag het debat te krijgen. Waarom nu niet met, met elkaar, als we nu zo hard vooruit willen... gezegd tegen elkaar van twee minuten allemaal... Hopelijk je plasje over de coalitie doen en over het kabinet doen. En dan gaan we meteen met elkaar kijken naar oplossingen voor de toekomst. Want heel Nederland staat stil. Goed, duidelijk. Ik ga u uh, danken hier aan tafel en in Den, Haag, in Den Haag. Hartelijk dank Rita Verdonk, Marleen Bart, Roger van Bokstel en Jaap Smit. En we gaan weer Goedemmen. snel naar Lucella. Want Over die oplossingen voor Nederland, daarover proeven de partijen nu de nieren in het debat. Uh, Diederik Samsom zit er bijna op, Wilma zijn termijn. Hij noemde 12 september als verkiezingsdatum. Die dag hebben we ook weer even genoteerd. Uh, Wilma, met wie is hij nu in de slag, Diederik Samsom? Nou ja, uh, net is eigenlijk al gebleken, Lucella... dat het toch wel ontzettend lastig is voor de partijen... om um, overeenstemming te vinden over wat er dan precies naar Brussel uh, moet. Uh, Samsom staat nu uh, uh, te verdedigen het pakket... dat zijn partij twee weken geleden heeft uh, gepresenteerd. Maar eigenlijk uh, heeft hij net een debatje gehad met Stef Blok van de VVD... En daarin werd al duidelijk dat uh, die overeenstemming... in ieder geval tussen VVD en PvdA... over wat er dan moet uh, op worden opgeschreven, er absoluut niet is. En nu staat Alexander Pechtold tegenover Diederik Samson. Nog één keer. Het is niet het PvdA-dictaat... wat inhoudelijk en qua percentage 3,6 is. Als u 3,6 zegt, dan is dat met uw realisme... dat we dat breed gedragen krijgen. Is dat uw inzet? Ik kijk, mijn inzet zou zijn 3% breed gedragen. Maar ik vraag nu, is het 3,6 PvdA-dictaat... of 3,6% op een manier dat u denkt, daar gaan VVD en CDA dan in mee? Ja, net zoals u zegt, 3% en ik ga voor een breed gedragen uh, 3%, ga ik voor een breed gedragen 3,6% in 2013 en daarna... Want uw partij, nee, maar uw partij is toch ook altijd degene die zegt, laten we nou ook verder kijken... De, op de langere termijn is het herstel belangrijker. Dus ja, 3,6 procent in 2013. Oude tijden herleven in de Kamer. Er wordt gesproken over een PvdA-dictaat. Wordt het 3 wordt het 3,6 begrotingsdiscipline. De messen worden geslepen voor de verkiezingen ergens in september. 12 september is nu de dag waar we het over hebben. Na het nieuws van twee, drie uur alweer is dit is de dag terug. Dan zijn wij er met Wilma Borgman ook weer met het debat vanuit Den Haag. Tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in dit is de dag. Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu. En we zijn weer terug bij het debat, want Diederik Samson, zijn termijn zit erop. Geert Wilders begint nu. Wij stellen het nieuws daar even voor uit, want we willen het begin van Geert Wilders in de Tweede Kamer toch even we laten horen. Geen verantwoordelijkheid durven nemen. We zouden als PVV onbetrouwbaar zijn. We zouden niet in het belang van Nederland hebben gehandeld. Voorzitter, ik wil daar graag hier vandaag op reageren. Nadat wij als PVV twee jaar geleden getekend hebben... voor een ombuigingspakket van 18 miljard... nadat wij ruim anderhalf jaar een trouwe gedoogpartner zijn geweest... nadat wij zeven weken serieus hebben onderhandeld om eruit te komen getuigt het juist van heel veel moed... om uiteindelijk een rechte rug te houden en nee te durven zeggen... tegen een pakket dat slecht is voor Nederland. Wij zijn ervan overtuigd dat we Nederland juist redden van een hoop ellende. Het is de overheid en niet de burger, niet Henk en Ingrid... die te veel geld uitgeeft en op wiens uitgaven moeten worden bezuinigd. En een pakket dat vooral de burger pakt... met btw-verhogingen, met nullijnen. en een pakket dat nauwelijks snijdt in de overheidsuitgaven... is het laatste wat Nederland nodig heeft. En het Centraal Planbureau bewijst ons gelijk. Het pakket zou de economische groei remmen, de werkloosheid laten stijgen en de koopkracht... en dus ook de particuliere consumptie laten dalen. Allemaal. Allemaal. Slecht voor Nederland en slecht voor de economie. En door daar, mevrouw de voorzitter... door daar als PVV niet in mee te gaan... door niet aan het plush te plakken... door nee te zeggen op dat moment... tonen wij juist moed, tonen wij een rechte rug en kiezen we voor wat het beste is voor Nederland. Voorzitter, we konden dus niet anders. De keuze was helder. Of we kiezen voor Henk en Ingrid... of we kiezen voor Brussel en megabezuinigingen... en maken onze economie kapot.